Dagboek Podcast, nummer 3. Het is vrijdagavond 14 juni, 20 over 9 in Toronto. Goedenavond en welkom bij Canada Dagboek podcast. De podcast over mijn leven als immigrant in Canada met verhalen over mezelf en mijn gezin hier. We bekijken wat we onthouden hebben uit de nieuwstroom van de afgelopen dagen de afgelopen week. En jullie vragen en feedback zijn ook meer dan welkom. Een nieuwe aflevering van de Canada Dagboek podcast start nu. Ja, en het ritme begint er aardig in te komen, moet ik zeggen. Een week na de vorige podcast staat de nieuwe dus al online. Dat is mooi, dat is fraai. Nu maar hopen dat we dat tempo kunnen volhouden. Ik heb een drukke week achter de rug, beste vrienden. Lange dagen op het werk en mijn pendeltocht elke ochtend maakt het er ook niet uh, makkelijker uh, op. Die uh, pendeltocht elke ochtend en avond is echt niet te onderschatten. Ik ben telkens anderhalf uur onderweg enkele rit. En om mezelf onderweg een beetje bezig te houden, toch heb ik vanavond tijdens de avondspits de microfoon even laten meedraaien, zodat je kan meerijden met mijn pendeltocht. De klank die ik je laat horen begint bij het dichtslaan van de deur van mijn bureau. Het is 4 uur 34 in de namiddag. De dagtaak zit erop. Ik ben net het kantoor buiten gestapt en ik ga jullie even inzicht geven in mijn dagelijkse pendeltocht. ...van het kantoor naar huis. Jullie weten ondertussen dat ik werk bij een organisatie... ...waarvan ik de naam niet mag vernoemen. Maakt het lekker spannend. Houdt het mysterie een beetje in, um, in stand. Maar wat ik jullie wel al verteld heb in de blog wellicht... ...is dat um, er een hele pendeltocht... ...aan te pas komt om van en naar het werk te gaan. We gaan nu even tonen hoe dat in zijn werk gaat. Dus het is uh, 4 uur 34. ik ben net buiten gestapt... ...en we wandelen nu naar de stadsbus... ...de bus van de TTC, de Toronto Transportation Commission... ...een beetje de MIVB zeg maar, van uh, Toronto... 4 uur 39 ondertussen aangekomen aan de bushalte en wachten op de bus dan maar. nog van het busje 4 uur 40, we zitten op de bus ondertussen. 5 uur zeven ondertussen, de bus is aangekomen in York Mills Terminal, dat is een van de grotere busterminals in uh, Toronto. En hier uh, moet ik dus overstappen van de stadsbus naar een uh, regionale bus die over langere afstand uh, rijdt. En ik moet me een beetje haasten, want over een paar minuten vertrekt hij al, dus ik ga er even een sprintje uittrekken. Wat je hoort is het geluid van een vertrekkende go-bus. Go-bussen zijn regionale bussen die over grotere afstanden rijden. En over de grenzen van de steden binnen de GTA, de Greater Toronto Area, rijden stadsbussen zoals die van Toronto bijvoorbeeld blijven op het grondgebied van de stad. Maar go-bussen rijden dus over lange afstand. En deze bus heel concreet brengt me van... Uh, Toronto-stad York Mills Terminal naar uh, eigenlijk onze voordeur in Brampton want we hebben het geluk dat er een bushalte is vlak voor de deur De rit duurt ongeveer een dik half uur af, een beetje afhankelijk van het verkeer uh, drie kwartier soms En we zijn net van de GO Bus afgestapt recht voor onze deur aan Steeles Avenue in Brampton Het is 5 uur Dat betekent dat we exact... Uh, drie kwartier onderweg geweest zijn. Het was behoorlijk druk. En zometeen kunnen we de voordeur open doen. En is uh, mijn dagelijkse pendeltocht ten einde. Ja, dat was dus vanavond. Dat was dus uh, zo net eigenlijk een paar uur geleden. En ochtends uh, doe ik dat uiteraard uh, ook. Maar dan omgekeerd, dat is evident. Dan vertrek ik hier rond een uur of zeven ochtends voor de deur op diezelfde bus. En ben ik op uh, kantoor ongeveer rond half negen. In de vorige podcast had ik het over het feit dat zoveel dingen moeten veranderen als je verhuist van de ene provincie naar de andere. En ik had het ook onder meer over de autoverzekering. Ik zei je dat de premies in Ontario hier toch een stuk hoger liggen dan in New Brunswick. En dat was blijkbaar uh, zacht uitgedrukt, want we hebben ondertussen wat prijzen opgevraagd. En wat blijkt, in New Brunswick betaalden we 700 dollar per jaar voor onze autoverzekering. Omgerekend aan de huidige koers is dat iets van een 540 euro. Hier in Ontario is de allergoedkoopste premie eigenlijk dezelfde basisverzekering die we in New Brunswick hadden. Hier in Ontario kost die 2100 dollar per jaar. Dat is ongeveer aan de huidige koers 1600 euro. ...per jaar voor een autoverzekering. En het gaat echt niet om een Omnium voor een Mercedes. We spreken hier over een basisverzekering voor een Chrysler Dodge Caravan... ...of uh, Crappy Van, zoals ik hem wel eens noem. Uit uh, 99. Dus een, uh, ja, een roesbak die zijn beste jaren heeft gehad, maar die voorlopig blijft rijden. Daar betaal je dus uh, 2100 dollar per jaar voor. Uh, wat verzekering betreft. Dus dat was wel even schrikken, moet ik zeggen. We, we gaan nog zeker en vast even shoppen. Kijken of we betere prijzen kunnen krijgen. Maar er zit blijkbaar weinig ruimte om, om te onderhandelen op tocht. Dus vrees ik dat we het geld gaan moeten ophoesten. canadagboek.blogspot.com Dat is de website waarop alle foto's, links en informatie uit deze podcast aflevering terug te vinden is canadagboek.blogspot.com Je kan er trouwens ook een berichtje achterlaten als je het eens tot in deze podcast wil schoppen met een vraag of een of andere opmerking. canadagboek.blogspot.com Wat is mij bijgebleven uit het nieuws van de afgelopen week? Een uh, lijstje met een aantal dingen die ik had genoteerd uit België om te beginnen natuurlijk. Die discussie over uh, de speedy pass in Walibi. De speedy pass die gewoon inhield dat je, en verbeter me als ik fout ben, maar dat je 35 euro meer betaalt... ...aan de kassa en dat je dan een speedypass krijgt... ...waardoor je niet meer moet wachten aan de attracties. Dat je iedereen eigenlijk mag voorbijsteken en meteen op de attracties mag... ...discussie losgebarsten uiteraard en terecht wellicht. Drie dingen wil ik daarover zeggen. Eén, um, ja, het geeft natuurlijk een wrange bijsmaak, dat geef ik toe. Gewone mensen die, die extra 35 euro per gezinslid niet kunnen of willen betalen die voelen zich natuurlijk meteen tweede rangsburgers en je zal daar maar staan met je kinderen in de uh, hete uh, namiddagzon in Walibi en plots een aantal mensen in een andere rij zien voorbij steken en die voor je neus wel op de attractie gaan terwijl jij daar nog uh, zeker een half uur moet staan wachten, dat geeft een vrange bijsmaak, dat geef ik grif toe maar twee, ja, zoiets bestaat natuurlijk al voor verschillende dingen en andere lagen in de maatschappij waarom kopen sommige mensen Nutella en waarom ...kopen andere mensen de Choco van den Aldi... ...omdat ze niet kunnen... ...maar vooral ook omdat ze misschien niet willen betalen... ...voor het betere product. Wie al eens gevlogen heeft... ...die zal het al ondervonden hebben... ...voor je naar de economy-class stapt... ...en daar uh, naartoe gaat... ...kom je eerst door business-class of first-class. En de mensen die daar zitten... ...die zitten in betere stoelen. Die krijgen gratis drank. Die hebben de mooiere stewardessen van het vliegtuig. Ja, die hebben natuurlijk ook meer betaald... ...een speedy-pass... Om te vliegen, om betere service, om snellere service, om andere service te krijgen. Dus het bestaat eigenlijk al op veel gebieden als je erover nadenkt. Derde ding dat ik erover wil zeggen. Laten we met z'n allen misschien eens aan crowdsurfing doen. En genoeg geld verzamelen om allemaal zo'n speedypas te kopen op één bepaalde dag. Dus alle bezoekers in heel het park hebben plots zo'n speedypas. Dan wil ik wel eens zien hoe ze bij Walibi die rijen gaan afhandelen aan de attracties. Want de Arme Luisterij, daar staat niemand... En iedereen staat plots met zo'n Speedypas in de rijke luisterij. Wat gaat er dan gebeuren? Misschien is een interessant sociologisch experiment deze zomer in Walibi om de gevolgen van de Speedypas te testen. De hele discussie leverde trouwens ook een aantal leuke Twitterberichten op. Ik heb er drie apart gezet omdat ik uh, ze geweldig vond en omdat ze me deden lachen. Uh, Chris Peters, en niet de minister-president uit Vlaanderen, maar wel de andere Chris Peters. En zijn twitter is dan ook de underscore, andere underscore Chris. Dus die andere Chris Peters die schreef... Dat de speedypas van Walibi hoofditem is in het nieuws... ...wijst erop dat alle grote maatschappelijke problemen stilaan zijn opgelost. Begijn Le Bleu, in één woord. Twitterhandel Begijn Le Bleu schreef... Speedypas Walibi geeft rijke kinderen voorrang in de wachtrij. No problem, de voorste rijen van de waterattracties worden toch zeiknat. En dan uh, Thomas M., dat is uh, Toomeis, uh, als ik zijn Twitterhandel goed lees... Schrijft: Ik zou zo'n speedypas kopen als ik kinderen had. Goedkoper dan die gasboetes die ze krijgen als ze in de rij van alles uitsteken. Ook een geweldige tweet over de speedypas in Walibi. Ander groot nieuws. Zeker hier in Canada ook. Zo dicht bij de Verenigde Staten. En zo'n goede bondgenoot ook van de Verenigde Staten is dat PRISM schandaal. Dat, dat grote afsluisterschandaal. Uh, waarbij de NSA. ...en de CIA al jarenlang blijkbaar alle telefoons, e-mails en internetverkeer bijhouden. En de discussie was deze week... Ja, ...houden ze dan enkel de nummers en de connecties bij in een soort Excel-sheet... ...of gaan ze ook effectief meeluisteren met wat je aan de telefoon zegt... ...en gaan ze meekijken in je e-mail. En iemand stuurde me een hele grappige site door... ...die er blijkbaar van uitgaat dat men um, hoe dan ook met je e-mail meeleest... ...het hoogste niveau zelfs. President Obama leest gegarandeerd mee... In je inbox. Dat was een beetje het uitgangspunt van die site. En um, om dat te staven, om dat te bewijzen, publiceren ze elke dag een foto waarbij je de president ziet meelezen in mensen hun uh, e-mail of hun inbox. En uh, als je het zelf eens wil bekijken, het is best een grappige site. Het adres is Obama is checking your e-mail in één woord. Dus Obama is checking your e-mail tumblr.com en tumblr is t-u-m-b-l-r-tumblr.com. Maar we zetten de site, het adres uiteraard ook op onze eigen site, canadagboek.blogspot.com. Dat is wellicht een stuk makkelijker om in te tikken of dat staat misschien al in je favorieten, wie weet, stel je voor. Een onderzoek of een, een artikel eerlijk gezegd, um, ja, maar het was toch ook een onderzoek geloof ik. Een onderzoek artikel dus, dat zowel in België als in Canada te lezen waren op de nieuws sites, Uh, en wat was de titel ook alweer? Mannen pas op hun 43ste volwassen. Uh, ik lees even voor uit het artikel. Het zal je vast niet verrassen dat mannen later volwassen worden dan vrouwen. Zo heeft een nieuw onderzoek aangetoond uh, dat dit pas gebeurt als ze 43 jaar oud zijn. Uit de studie blijkt dat uh, de gemiddelde leeftijd waarop mannen pas echt volwassen worden 43 jaar is... Bij Britse dames, want het was een Brits onderzoek dus, of het is in elk geval bij Britten uitgevoerd. Bij Britse dames gebeurt dat zo'n 11 jaar eerder. Dus als ze 32 zijn, zijn uh, vrouwen volwassen. Mannen blijkbaar pas op hun uh, 43ste. Tien dingen die een man onvolwassen maken. We gaan er een soort van uh, top 10 van maken. Wacht, ik heb daar een aangepast melodietje voor, moment. Voilà, Daar zijn we. Dus op 10: niet kunnen koken. Op 9: zwijgen tijdens een ruzie. Uh, pleading guilty hier. Op 8: kinderen proberen te verslaan bij spelletjes of sport. Hmm. Op 7: grapjes uithalen. Altijd. Op 6: de muziek hard aanzetten in de auto. Als dat al niet mag. 5: gniffelen bij scheldwoorden. <laughs> Hangt er een beetje vanaf welke scheldwoorden. 4. te snel rijden of racen tegen andere auto's bij verkeerslicht. Nee, dat doen we niet. 3. videospelletjes spelen. Nee. fastfood eten om twee uur s'nachts. En 1. eigen winden en boeren grappig vinden. De top 10 van dingen die een man onvolwassen maken. Er was ook um, wat ernstiger nieuws... Uit België, reporter Manuel Menes van Fun Radio uit Brussel Is woensdagavond ontvoerd De man is drie uur lang opgesloten geweest in de koffer van een auto Hij was verkleed als homoseksuele superman En moest voor een andere presentator een paar uitdagingen aangaan En een van de uitdagingen was blijkbaar in de billen knijpen van spierbundels En die hebben daar, om het zacht uit te drukken, niet echt goed op gereageerd De reporter zal voortaan twee keer nadenken... ...voor hij nog eens uitdagingen aangaat in het programma. Want toen hij live op de radio was... ...werd Manu eerst uitgescholden door een paar spierbundels. En nadien werd hij door en uh, voor drie uur lang opgesloten... ...in een koffer, schrijft de krant La Capitale. Uiteindelijk werd hij dan blijkbaar vrijgelaten in Waver. En op de Facebook-pagina van het programma verzekert de presentator Vins dat de ontvoering bittere ernst is. Hij ontkent dat het om opgezet spel gaat om in de kijker te lopen, want daar moet je dan altijd aan denken natuurlijk. Uh, hoe dan ook uh, lijkt het mij allesbehalve uh, fun om dat mee te maken als reporter. Fun Radio. Fun Radio. Ja, en van radio gesproken, als je deze podcast automatisch in iTunes wil ontvangen, telkens als er een nieuwe aflevering online is, dan kan je in iTunes gewoon naar de Apple Store of de iTunes Store gaan. Daar zoeken op op Dagboek en je abonneren. En dat maakt het meteen een stuk makkelijker als je ons wil volgen en als je geen aflevering wil missen van de podcast. Ik wil deze derde aflevering van de podcast, uh, de Canada Boek Podcast, eindigen met een van mijn persoonlijke helden. Ik heb er alles over geschreven op de blog. Ik wil het nog eens hebben over de Canadese astronaut Chris Hatfield. Die man heeft zes maanden lang de plak gezwaaid in ISS, in het Internationaal Ruimtestation. En deze week heeft hij aangekondigd dat hij op pensioen gaat en het is hem gegund. Even over dat ISS. Normaal gezien zweven die mensen geruisloos boven ons hoofd en horen we daar weinig van, gelukkig maar zou ik zeggen. Maar onder het leiderschap van Chris Hetfield ging er geen dag voorbij zonder nieuws uit het ruimtestation. Um, Hetfield tweette elke dag minstens één geweldige foto vanuit het ruimteschip. Prachtige beelden trouwens. Als je op Twitter naar de man zijn uh, naam zoekt, dan kom je ongetwijfeld op zijn Twitterpagina terecht. Uh, hij deed ook mee aan allerlei experimenten, zo heeft hij bijvoorbeeld op vraag van een paar studenten een natte dweil uitgeknepen, uh, hoog boven onze hoofden, en ja, hij gaf regelmatig spreekbeurten via satelliet in scholen voor een groter publiek. Uh, maar al te graag vertelde hij over zijn verblijf in de ruimte. Chris Hetfield is een sympathieke man, hij is bescheiden, hij is integer, hij is ook zeer grappig als je hem bezig ziet en het is bovenal een uitstekende, een uitmuntende communicator. En hij is er echt in geslaagd om op zijn eentje eigenlijk ruimtevaart en wetenschap plots weer heel toegankelijk te maken en weer, weer heel populair te maken. En op de laatste dag van zijn verblijf heeft hij iets gedaan wat niemand hem ooit voordeed. Hij nam namelijk een videoclip op in de ruimte, een muziekvideoclip, De allereerste ooit gemaakt in outer space volgens NASA. Hij bracht een cover van Space Oddity van David Bowie. En ja, natuurlijk, muzikaal is het niet uh, meteen een hoogstandje. De jury van The Voice zou hem meteen naar huis sturen. Maar het is hem vergeven, want het, het werd een unieke videoclip met erg mooie beeldjes van onze planeet. En ook een aantal geweldige manoeuvres die Hetfield met een gitaar heeft uitgevoerd in de ruimte. We zetten de link naar de video op onze blog. En we laten jullie nu met de klank van Space Oddity à la Chris Hetfield. Tot de volgende keer. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. So oh.